De Amerikaanse president Obama wenst de kardinalen die een nieuwe paus moeten kiezen veel succes. Hij wenst paus Benedictus al het beste. De Italiaanse president Napolitano noemt de paus een zeer moedig man. En de Duitse bondskanselier Merkel noemt hem de belangrijkste religieuze denker van onze tijd. De paus maakte vanochtend bekend dat hij eind deze maand terugtreedt vanwege zijn gezondheid. Koningin Beatrix is aangekomen in de Oostenrijkse wintersportplaats Leg. Later deze week komen prins Willem-Alexander en prinses Maxima met hun dochters naar het skioord. Ook prinses Mabel en haar dochters zijn er tijdens de krokusvakantie. Zondag is het precies een jaar geleden dat prins Friso bij het skiën in de buurt van Leg werd getroffen door een lawine en in coma raakte. Volgens de burgemeester van Leg heeft het ongeluk niets veranderd aan de band met de Nederlandse koninklijke familie. Het weer, vanavond en vannacht opklaringen, morgen overwegend droog... in het noorden kans op een sneeuwbui. Verder zonnige periode bij een temperatuur rond het vriespunt. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. BNN Today, Willemijn Veenhoven. Het is 2 over 9. Zometeen gaan we speculeren over de nieuwe paus, want wordt dat misschien een Afrikaan? Er staan maar liefst twee Afrikanen in de top twee onder de bookmakers. Frank Bosman, cultuurtheologen en met onze eigen Afrika-kenner Erik Corton. Heren, goedenavond alle twee. Goedenavond... Goedenavond. En eh, Frank, toen jij ja. het nieuws hoorde, uh, van, dat was vanochtend, of vanmiddag, je werd gebeld en je wist het nog niet. Ja, dat was verschrikkelijk gek. Ik stond me klaar te maken met mijn gezin om naar de, de carnavalsoptocht in Oeteldonk ten bos te gaan. Dus ik stond helemaal gedrest als een of andere wakkie uh, tovenaar. Toen <lacht> belden ze me op en zeiden van, uh, heb je een commentaar op de pauze? Ik zei, wat heeft hij nou toch weer gedaan dan? Jij ja, is afgetreden. Dus ik, wat? <lacht> en dat ik dat vier keer gezegd had, drong het eindelijk tot me door dat het inderdaad echt dit historische feit oh. plaatsvond. Hoe, hoeveel had je al op? Doe nog niks, is heel niks. veel. <laughs> Moest verdriet verdrinken, ja. Oh, dus eigenlijk hoor jij nu keihard aan het feest vieren zijn. Maar... Eigenlijk wel, Maar speciaal voor jullie kom ik vanavond nuchteren wel hier. Daar ben ik heel blij mee. Zometeen dus over de mogelijke opvolgers. Ja. En Herman is hier, van maandag dus, Herben. Uh, zometeen hebben we het over de uitspraken van uh, Gert-Jan Verbeek gisteren. Hmm. Onder andere voetbal wordt zo'n beetje een wijfjesport. Ja. Maar eerst even, jij had een fijne dag gisteren. Oh, ik heb gisteren al zo'n fijne dag gehad. De Elfstedentocht in Nederland gaat niet door. Maar er is een soort van alternatieve Elfstedentocht onder de, onder, de, onder de Zweden... waar een, een schaatstocht van Uppsala naar Stockholm... en daar heb ik aan meegedaan, een beetje impulsieve actie. En ik heb hem zelfs gewonnen. Het was 80 kilometer, schaatsen over fantastische meren... langs prachtige kastelen. En dan begin je in Uppsala en dan eindig je in Stockholm. Het was echt geweldig. Hey, het was een beetje een beetje spontane actie. Ja, het was zaterdag, niet echt gepland. En zaterdag, zaterdag, keer... Zaterdagochtend besloten, s'avonds het vliegtuig. Uh, zondagochtend uh, uh, schaatsen en snel weer terug. En dan zat ik om half vier, zal ik smiddag weer keurig op de tribune bij Peksenwolder. Waar ik ook nog een fantastische voetbalbestaat gezien <laughs> heb. Het was een drukke dag. Het was geweldig. En uh, Erik Barton is ook bij ons uh, vanuit zijn thuisstudio. Want die is, uh, Zeker. Uh, uh, die is natuurlijk ambassadeur uh, voor het Rode Kruis. En in die, die hoedanigheid ben je vaak in Afrika geweest. En weet je wel ja. iets van uh, de beleving van de Afrikanen daar als het gaat over het katholicisme? En, uh, of een beetje van Ik heb even een rondje gebeld vanmiddag. Met Afrika? Ja. Ja, nou, dat <laughs> <Even> nou. <Kijken laughs> is. Kijken wat ze van de mededeling vonden. Gaan we zo meteen horen. Tot zo, Erik. Heel goed. Yo. Meteen door naar Marcella Mesker. Uh, want wij willen meer van Zijsling. Ja, het uh, blijft nog steeds goed gaan hoor. 4-3 maakt uh, Sijsling zo even op eigen service. Kreeg een breakpoint tegen, maar ja, hij is cool. Hij speelt dan gewoon weer service volley. Uh, springt hier weer heel dapper en hoog de, rug, uh, de lucht in. Ik denk echt dat hij fitter is geworden. En uh, ja, komt op 4-3. En zo wordt het benauwder en benauwder voor Jo Wilfried Zonga. En ik begin me een beetje af te vragen. Toernooi directeur Richard Krajček, voor wie zou hij zijn? Ja. Best een lastig pakket, want uh, ja... Een, een, een, Groot startgeld naar Tsonga, toch een van je topfavorieten. Daar komen de mensen voor, maar je wil ook dat de Nederlanders het goed doen. Spelen tegen de eerste set. Dus het mooiste is een hele spannende partij en dat dan Tsonga dan net doorgaat. Hè? Dat is voor een toernooidirecteur het ideale plaatje. Ja. Maar Tsonga kan er ook zo uitvliegen, hoor, want het blijft gewoon uh, Seizling die voorstaat. 7-6 en 4-3. Dus het kan nog een heel spannend slot worden. Marcella Misker, zo meteen meer. Ik ja, dat jij gewoon keihard voor Zijsling bent. Hè? Ik ben niet? keihard voor Zijsling, maar ik denk ook dat Karajak gewoon voor het zonne is. Ja? Ja, ik, denk, ik wel. denk het dus niet. Allemaal marketing, allemaal geld, allemaal belangen. Niet zo cynisch. koop op Zijsling. Welkom eens. Hm. And something happened on the way to heaven. Marcella Mesker, het is spannend. Ja, breakpoint, point 30 40 Tsonga rally slice backhand Seisling voorhand Tsonga, maar die komt ondiep en dus zit uh, Sijsling nog goed in de rally. Voluit de backhand van Sijsling, backhand dubbelhandig van Tsonga, voorhand Sijsling, Lange rally. Oeh, ze zijn een beetje voorzichtig. Ballen worden diep gehouden. De rally nog steeds aan de gang. voorhand Sijsling. en oeh, die forceert hier. Gaat ook het tweede breakpoint eraan. Hij stond 15-40. Ja, dit zijn nou van, de, van die momenten in een wedstrijd. Waarvan je de, kunt zeggen dat de jongens Jesus. van de mannen worden onderscheiden. Als je dit soort punten maakt, ja, dan komt Sijsling gewoon op 5-3. Ze veert hij voor de winst. En ja, dat tegen Tsonga. Maar ja, nu is het gewoon 40 gelijk. Kijken of Tsonga de 4-4 gaat maken. Het is nog altijd 7-6, 4-3 voor Sijsling. Goede service van Tsonga. Die maakt nu drie punten op rij. Komt op voordeel. En dan is het. Bijna 4-4. Maar wat een moment was dat hoor. 15-40. Dit zijn van die momenten waarin uh, ja, we straks toch uh, in de perskamer uh, gaan uh, vragen aan Seisling Wat gebeurde daar? Had je kansen? Nou, niet echt opliggende kansen. Hij zat in de rally en forceert dan net wat. Dat is ook het verschil tussen ja, als je 70 staat en in de top 10. Dat is ook logisch. Nou, dan komt de service van Songa, Pekkend langs de lijn. Bijna een winner. Zijsling heeft hem nog. Maar die bal was uit. En dus vier punten op voor Songa. In plaats van 5-3 voor Seisling wordt het 4-4 en zit Songa dus toch nog steeds volop in de race. Radio 1, Today. Gezocht. Mensen die regelmatig met hun neus in de witte poeder zitten. Voor wetenschappelijk onderzoek is de onderzoeker in opleiding... Anne-Marie Kraag -Kaag van het AMC in Amsterdam op zoek naar cocaïneverslaafden. Anne-Marie, goedenavond. goedenavond. Ja, Je hebt die cocaïnegebruikers nodig voor onderzoek naar cocaïneverslaving. Wat wil je precies onderzoeken? Nou, wij willen in het onderzoeken voornamelijk inzichtelijk maken dat er verschillen zijn tussen cocaïnegebruikers. Uh, want ondanks dat uh, iemand heel veel cocaïne kan gebruiken, hoeft hij niet per se problemen te ondervinden in zijn leven. Mm -hmm. En sommige mensen die veel cocaïne gebruiken, kunnen er daar eigenlijk heel makkelijk mee stoppen. Terwijl anderen er toch wel uh, heel erg verslaafd aan raken, daar heel veel moeite mee hebben om daarmee te stoppen. Mm -hmm. um, dus die verschillen en... in gebruikers, waarom de een makkelijk kan afkikken en de ander niet, en waarom de een makkelijk verslaafd raakt en de ander niet, die wil ja. je onderzoeken? Ja, inderdaad. Ja, op dit moment is het zo dat er eigenlijk heel weinig effectieve behandelingen zijn voor cocaïneverslaving. Mm -hmm. En wij denken dat het komt omdat er eigenlijk te weinig gericht wordt op de verschillen. Uh, en wij hopen met dit onderzoek uh, de, uiteindelijk de behandel efficiëntie te kunnen vergroten. Als we meer weten over wat die verschillen veroorzaakt tussen cocaïnegebruikers, kunnen we daar ook uiteindelijk de behandeling op aanpassen. Heb je al een, een, een, nou ja, een idee? Ik bedoel, je zegt er zijn mensen reageren heel verschillend op cocaïne. Heb je een idee daarover hoe dat komt? Uh, nou ja, er zijn er verschillende redenen daarvoor. Uh, in dit onderzoek richten wij ons voornamelijk op erfelijke factoren. Uh, wij denken namelijk dat het uh, toch uh, erfelijk bepaald is hoe makkelijk iemand eigenlijk zijn gedrag weer kan veranderen. Sommige mensen blijven heel gevoelig voor cocaïne elke keer als ze geconfronteerd worden met iets wat met cocaïne te maken heeft vallen ze eigenlijk direct weer terug in het gebruik... terwijl anderen dat heel makkelijk kunnen afleren. Maar is het niet gewoon dat je... Uh, de, ja, sommige mensen zijn verslavingsgevoeliger dan anderen? Andere, en dat neem je waarschijnlijk dat, dat kan erfelijk zijn. Ligt het daar aan? Uh, daar ligt het ten dele aan. Uh, maar sommige, de, de reden dat mensen verslaafd raken, dat varieert eigenlijk heel erg. Uh, deels is dat genetisch bepaald, deels wordt het door de, de omgeving bepaald. Maar op het moment dat mensen verslaafd zijn... Uh, zie je toch dat er een groot verschil is in hoe makkelijk iemand... of hoe goed iemand reageert op therapie. En uh, daar, daar proberen wij met dit onderzoek dus eigenlijk meer inzicht in te krijgen. En daarbij richten we ons voornamelijk op wat er gebeurt in de hersenen. Nou, um, is het natuurlijk, uh, volgens mij, nou volgens mij, dat weet ik wel zeker, vrij wijdverbreid cocaïnegebruik. Ja, uh, zeker onder tussen twintigers en veertigers. Ja. Uh, veel in de uitgaanszien zien wordt het veel gebruikt. Ja. Maar jij kan maar moeilijk komen aan mensen voor je onderzoek, begrijp ik. Ja, dat is, dat is opvallend. Ondanks uh, de cijfers waaruit blijkt dat er toch echt ontzettend veel cocaïne zou moeten worden gebruikt. Ondanks ook weer het uh, rioolwateronderzoek. Ja, um, ga even ik, uh, een bezoekje brengen aan Dam, zou ik zeggen. Ja, inderdaad. Maar er heerst toch uh, blijkbaar een enorm taboe op uh, cocaïne. En het is, uh, het is natuurlijk. Uh, cocaïne wordt gebruikt in, meerdere, eigenlijk in bijna alle lagen van de samenleving. Waaronder ook de mensen die eigenlijk best wel goed functioneren, een goede baan hebben. En die willen natuurlijk niet riskeren dat uh, hun naam op wat voor manier ook gerelateerd wordt aan het gebruik van cocaïne. Ja, ik neem me aannemen dat het anoniem is, toch? Dat is absoluut hartstikke anoniem. Nee, wij doen ons onderzoek echt volgens de, de normen die ons door de wet ook worden, worden opgelegd. En dat is uh, alle gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Uh, maar mensen zijn daar toch, uh, toch denk ik wel uh, angstig voor. Je hebt er nog 60 nodig, begrijp ik. Wanneer kom je in de aanmerking? Uh, nou, er zijn verschillende factoren waar wij naar kijken, maar in principe komen mensen in aanmerking als ze minstens wekelijks cocaïne snuiven en als ze een man zijn. Oh, <lacht> er ja. hebben, er hebben, maar, wat ja, zeg je ja, hebben... nee, nee, Ik vraag: me, krijg je, krijgen ze de cocaïne erbij? Uh, nee, je krijgt er geen cocaïne bij. Dat denken Ach. heel veel mensen die mee willen doen. Die, ja. die vragen krijgen ook, krijgen ook, ook cocaïne. Uh, maar in dit onderzoek kijken we echt alleen naar uh, de hersenen. Uh, op het ja. moment dat mensen nou, niet meer bloed zijn. Maar je krijgt er wel, dacht ik, 100 euro voor. dus dat is toch weer 2 gram. Ja, zo, zo zou je dat uh, kunnen interpreteren. Ik, ja. ik, uh, ik prijs het liever niet op die manier aan. Want ik wil natuurlijk geen mensen aanzetten tot gebruik. Maar het is wel uh, zo. Uh, nee, ja, <laughs> ja, mensen krijgen er wel 100 euro voor. Ja. Maar ik merk wel dat de mensen die meedoen, echt wel meedoen omdat ze gewoon meer willen weten. En niet zozeer vanwege het geld. Nee, dat lijkt me ook. Waar, waar kunnen mensen zich aanmelden, Annemarije? Uh, nou, op het, uh, als je mijn onderzoek googelt, dat is coca dan kom je eigenlijk op mijn website terecht waarbij je ook meer informatie kan lezen en waar je, je ook kan aanmelden. coca -Z? Cocachef, S-E-R-T. Wij twitteren nu het linkje op onze Twitter. Kijk, het ja. En als je daar op Google, dan vind je directe gegevens en daar kan je je ook aanmelden. Anne-Marie Kaag gaat onderzoek ja. doen naar cocaïneverslaving. Hoe kom je eraan en hoe kom je eraf? Dankjewel, succes! Dankjewel. Je luistert naar BNN Today op Radio 1. Het lijkt wel een actiefilm. Een agent die wraak neemt op zijn oud collega's is er één voor één vermoord. Er is een grote klopjacht bezig in Amerika. En nog steeds geen spoor van deze oud agent. Zometeen een update vanuit LA. Wil je meepraten praten op Twitter? Dat kan natuurlijk, hashtag BNN Today. Maandag. Dat betekent Erwin Wennemars in de studio. En we blikken natuurlijk terug op het afgelopen sportweekend. Um, jij wilde het graag hebben over scheidsrechten. Zijn dat natuurlijk allemaal naar aanleiding van de uitspraken van AZ-trainer Gert-Jan Verbeek. Ja, want uh, Gert-Jan Verbeek was het absoluut niet eens met de rode kaart van tegen Nick Viergever. Uh, tijdens het duel te te te tegen Feyenoord. En toen zei hij het namelijk dit. Waar nou, wij hier in Nederland met elkaar naartoe gaan, dat is een, uh, een soort wijfensport... Dan zou ik wel weer de vrouwenvoetbal beledigen, maar dat is niet de bedoeling. We kunnen met elkaar beter gaan korfballen of zo. Ja, ja. dat was dus nou, inderdaad naar aanleiding ja. van die rode kaart ja. uh, die Nick Viergever kreeg tijdens het duel met Feyenoord. Uh, 3-1 verloren. Um, en de scheidsrechter Bas Nijhuis, die vloot de wedstrijd. Bas, goedenavond. Goedenavond. Ja, en dan krijg je zo'n verbeek die zegt uh, vrouwenvoetbal, we kunnen beter met z'n allen gaan korfballen. Wat, wat dacht jij toen hij dat zei? Ja, dan wordt het mooi druk in de zaal, uh, denk ik dan, uh, als je al die mensen in de zaal wilt troppen. Nee, uh, nee, maar het is. Ja, nee, dat is natuurlijk onzin. Ik denk dat je, kijk, ik, afgelopen weekend ook als je die Feyenoord AZ, die wedstrijd ziet, de eerste helft, ook, ik had heel veel voetballen, juist heel ja. veel doorgaan. Ja, en dan krijg je, ja, krijg je op een gegeven moment krijg je wel een je ja, waar geel voor staat of waar rood voor staat. Ja, dat is nu eenmaal zo. En als een speler met uh, ja, gestrekte poten, nappen vooruit uh, boven de grond en, uh, en ja. Ja, op, in dit geval nog een in vlieg, ja. Wat moet je dan schrijf zeggen? Hé, hey, maar uh, Bas, los, los van wie er gelijk heeft, hè? wat vind je ja. van, van, van, van de opmerking op zich? Ja, de opmerking op zich, ja, daar kun je zo weinig mee. Ik denk, uh, kijk, het is allemaal heel mooi. Het wordt heel vaak de link gelegd naar, naar Engeland. Hè, geweldig dat daar zoveel kan. Maar ja, dat is in Nederland ook niet. En ik denk ook als we op die manier wedstrijden zouden leiden hier in Nederland... dat, dat spelers het ook niet uh, gewend zijn. Uh, huh? en ook niet kunnen. Want uh, Verbeek, die, die, die zijn nog wel, nog wel meer dingen. Hij had ook al behoorlijk wat, wat aanmerkingen überhaupt op, op, op het fluiten. En voor mij zei hij, daar ja, hebben we nog een hele, hele quoteje van volgens mij nog. Daar moeten we ook, ook even naar luisteren. Uh, schijnbaar uh, staan deze mensen onder dusdanige grote druk... Dat ze, dat ze niet meer in staat zijn om een verzoenlijke wedstrijd te fluiten. Ja, inderdaad. Want dat was ook, er was ook, ook niet het enige wat hij zei. Want hij zei ook nog bijvoorbeeld uh, uh, dat je warg was, dat je slecht was... dat je inconsequent was, je was niet de baas op het veld. Dat zijn nogal wat uitspraken. Ja, dat klopt. En dat is ook jammer ervan. Kijk, het ging nog wel even zo door. Ik begrijp dat de trainer na de wedstrijd in emoties zit. Maar om nou zo te reageren. Kijk, wij als scheidsrechter hebben bijvoorbeeld functie. Maar ik denk de trainer ook helemaal. Ik denk dat als je zo tekeer gaat. dat je ook niet van je spelers kunt verwachten dat ze zich inhouden. of normaal reageren. En dat was eigenlijk wel het geval. Want in het veld, alles accepteren. Ook van AZ, van Feyenoord. Echt heel veel respect. Dus dat is gewoon heel erg jammer dat je dan met zulke reacties de afloop geconfronteerd wordt. Ja, maar raakt het je? Dit soort uitspraken? Ja, goed. je over jou maat, namelijk? Van, ja. Je moet er ook wel eens om lachen, dat je denkt van ja, of, uh, ja heb slecht geslapen, of heb je problemen thuis, of uh, noem maar op, dat, allerlei <laughs> dingen, bij je erbij gehaald. Ik denk ja, maar, van uh, ja, ik denk ze uh, wel heel even niet in, uh, in mijn situatie. Nee maar, ja. uh, nee, <laughs> nee, maar dan denk ik van ja, kijk, dan op dat moment denk je wel van, uh, dan liefst reageer je wel op bepaalde dingen. Maar ja, dan moet je ook gewoon wijs zijn en denken: van ja, laat ik dan maar gewoon wel die voorbeeldfunctie nemen en gewoon uh, normaal mijn verhaal doen. Ja, maar heb je dan, heb je dan ook niet, ja. gewoon, niet gewoon het gevoel van, van: ik ga ook een keertje gewoon iets over hem zeggen? Vind je hem, vind je hem bijvoorbeeld een goede trainer? Nou, hij is wel wel een goede trainer, dat kan ik niet beoordelen. Ik, ik, ik werk ah. niet uh, met hem. Maar goed, kijk uh, wat hij heeft gepresteerd met, met teams en zo. Ja, daaraan kun je gewoon maken dat hij een goede trainer is. Dat is gewoon ja. zo. En uh, ja, kijk, uh, kijk, hij heeft zijn vak, wij hebben ons vak. Kijk, hij ah. maakt fouten met het team, wij maken wel eens fouten, of ziet hmm. dingen anders. Ja, en dat soort dingen moet je gewoon van elkaar uh, accepteren. Ja. Maar als je dan over die regels hebt, hè? want Gek Jan van Beek, hij zei het ook later in een interview... ...hij is het eigenlijk ook gewoon niet eens met die regels, hè? Dat ja. manifest... Eh, en dat kun je het toch eigenlijk ook bijna nooit goed doen? Als hij sowieso nee, maar... de regels al, al gewoon niet goed vindt. Ja, jij, jij moet nee, gewoon dat de regels is... interpreteren. Ja, klopt, en dat is het ook. Wij, wij, wij nemen dat gewoon na en... ...we hebben dat heel duidelijk afgesproken. We komen ook voor avond van de Soepel bij elke club met de richtlijnen. En die weten gewoon dat we voor dit soort overtredingen ook de rode kaart trekken. Dat, dat, hm. Daar komen we met allerlei clips voor. En goed, dat, dat is bekend bij de clubs. Ja, en dan ja. En hebben dus het over, we hebben het over de aangescherpte regels. Hè? Ja. Dat is natuurlijk allemaal na de, na de dood van Richard Nieuwenhuizen uh, Heeft ja. de KVB die regels aangescherpt? En ja, uh, kritiek op de scheidsrechten is gewoon geel, toch? Dat is, de, dat is een van de, ja. uh, van, van de regels. En jij ja, ja, past ja. die toe en dan heeft hij daar kritiek op? Ja, nou goed, het is natuurlijk wel zo. Kijk, die regels waren al. Misschien is dat in Nederland de laatste jaren wel wat. Zijn we zijn wel soepel ermee omgegaan. We hebben ook gezegd van na dit voorval, we gaan de. Eh, we pakken dat dus strenger op. En we natuurlijk mogen spelers wel wat zeggen. We spelen in de toekomst, ja. Ook al eens als het niet eens is met me. Maar de manier waarop, hè, in woord en gebaar, maar ook vooral in gebaren, iedereen duidelijk kan zien van dat het ontevreden mee is. Ja, ja. Als je zo uh, uh, protesteert, er zijn andere sporten waar je helemaal niets tegen het scheiden mag zeggen. En ja. Hier bijvoorbeeld, we mogen al zoveel zeggen. Dus ja, dat kan ook op een normale manier. Maar vind je nou dat, dat de nieuwe regels wel werken? Want je bent er nu even een klein poosje ja. al mee aan de slag. Werkt het? Nou, je merkt wel bij wedstrijden dat, dat spelers je anders gaan benaderen. Ook voor de wedstrijd zelf al komen van... Ja, mag ik dan wel wat zeggen? Ik zeg natuurlijk wel als je het maar op een normale manier doet. zonder dus is gebaar. En je merkt gewoon... In de, ja, zo gaat het echt. En je merkt dat spelers ook in de wedstrijd uh, toch al meer oppassen. En Europees is dat ook al uh, veel meer dan in Nederland. Kijk, in Nederland is het misschien een uh, ombe ombekeer, maar. Europees er wordt er ook al heel streng tegenopgetreden. Ja. Ik denk dat wij in, in het buitenland stuien, en hebben een heel sterk van mobbing. Dus echt op de ja. scheidsrechter afrennen. wat is direct geel? En dat is het eigenlijk gewoon. Maar wat, ik ben nog even benieuwd naar wat je net zei. Er komt er dus voor de wedstrijd komt er een speler naar je toe? En, ja. en, geef eens een voorbeeld, wie was dat dan? Ja, maar je, vindt, je hebt altijd wel eens een speler die naar je toe komt voor de wedstrijd. Ja, uh, als ik ben naar genavond mag, mag ik wel wat zeggen. Ik zei, Tuurlijk mag je wel wat zeggen. Je kunt rustig een keer uh, huh? <laughs> wat, wat commentaar. Maar dat geeft wel aan dat bij spelers dat het ook leeft. Dat ze denken van ja, wat. Wat mag ik? Wat niet? Het is voor hen ook, uh, voor hen ook nieuw. En uh, ja, natuurlijk mag je dan wel wat zeggen. Kijk, uh, je kunt niet uh, verwachten dat je als politieman op het veld ook en uh, alles bij mijn be keurs. Maar vind je dan, vind je dan dat achteraf uh, dat de spelers het eigenlijk dan goed doen, maar dat de trainers het daar nog wel, gewoon de meeste moeite mee hebben? Ja, goed, we hebben natuurlijk heel veel trainers uh, kijk, die het heel, heel goed uh, doen. En je hebt ook, je hebt ook trainers die ja, misschien toch daar anders wat in staan. En misschien uh, je hebt een momentopname dat het kan gebeuren in emotie. Maar ik, ik merk over het algemeen in de laatste wedstrijd... dat vooral de, de spelers op het veld het uh, heel goed oppakken. Die pakken het goed op. Maar ja, goed. Maar, maar de, ja, als je dan nu, en dan heb je de trainer, heb je geen Jan Verbeek. En dan is het toch een beetje de conclusie. Je zegt, ja, de spelers pakken het goed op. Maar nu die trainers nog. <laughs> in deze wedstrijd uh, dan wel. Wat ja, ja, je, je, je je dit... zei helemaal in het begin van het gesprek, zei je van ja, als je dit soort gedrag ziet en hoort van trainers, dan kan je gewoon niet van die spelers verwachten dat ze zich gaan gedragen. Nee, en dat is het ook. Je hebt een voorbeeldfunctie, maar ook niet alleen aan je spelers, maar ook ja, moet je moet eens kijken hoeveel mensen daarnaar kijken en ook amateurclubs, amateurtrainers, alles wat het, iedereen kijkt naar. En als dat normaal wordt gevonden, ja, dan, dan zijn we denk ik toch wel uh, ja, ver van uh, hoe het hoort. Ja. Maar dan moeten, de, moeten de trainers dan strenger aangepakt worden nu? Nee, ik vind gewoon dat, kijk, dat, dat wel in dit geval, dat, dat zoiets maar wel naar mijn mening geïnvoleerd mag worden. Wat, wat zeg je, wat voor impact heeft dat bijvoorbeeld op de schijnzegde die daar ja. ook mee geconfronteerd wordt na het weekend. Ja, ik denk wel dat dat, dat dat moet. Maar goed, hoe dat verder gaat, dat is niet aan mij. Maar... Nou. Jij hebt in ieder geval heel eloquent en netjes verwoord wat je ja. ervan vindt. En, en, en, zeer beschaafd. Ja. <laughs> en, en, ja, ja. En AZ heeft al protest aangediend tegen, tegen de ro, ro, rode kaart, dus dat blijft nog even spelen. Goed. Ja, denk ik ook. Bas Nijhuis, dank voor je reactie. Goed, fijne avond. Tijdens het ABN Amro Tennis toernooi Rotterdam de eerste set. Uh, waarin de Nederlander Igor Zijsling speelt. Tegen de nummer drie van de plaatsinglijst, Tsonga. Zijsling uh, ging zeer voortvarend van start. Hè? Kan hij dat volhouden, Marcella? Nee, uiteindelijk toch niet. Tweede set met 6-4 na Tsonga. Ik zei het al, 7-6, 4-3 en 15-40 op de service van Tsonga. In feite vijf punten maar verwijderd van de overwinning op Tsonga. Ja, en dan gebeurt het. Dan gaat Zonga net even wat meer gas geven. Gaat wat meer op zijn tenen lopen. Kan die ook. Daarvoor is het een grote speler. Ja, en Seisling kan dan net niet een versnelling hoger. En uh, dat heeft ook alles te maken met waar hij staat op de ranglijst. Jammer, jammer, jammer. Dat waren dus twee breakpoints. Hij pakte ze niet. In plaats van 5-3 werd het 4-4. Ja, en dan krijg je die bekende kentering in de wedstrijd. 6-4 voor Zonga. En nu zitten we in de derde set. Het staat 1-0 voor Sijsling. Die heeft dan toch weer keurig zijn service gewonnen. En Zeisling sling komt nu weer op 0-30 op de service van uh, Tsonga. Dus dat geeft aan dat de mentale veerkracht er nog wel in zit bij uh, de Nederlander. En uh, om met al is hij gewoon bezig aan een goede partij. Wat er ook gebeurt, uh, winnen of verliezen. Hij staat lekker te spelen. Hij is vooruit gegaan als het vergelijkt met echt een jaar geleden... toen het hier allemaal net niet was. Speelt een uh, hele goede wedstrijd. Kijken of hij op breakpoint kan komen. Voorhand Tsonga, backhand Sizling, Die dwarrelt uit. Nou goed, dan wordt het 15-30. Maar in ieder geval, uh, het is nog steeds een partij, het is nog niet gedaan. 1-0 Versijsling, derde set. Exit Holland. Exit Holland dan. In Nederland is het al groot nieuws dat Bea haar plek afstaat aan Willem-Alexander. Maar in Finland helemaal. Zij zien Wim Lex bijna als hun koning. Onze Exit Hollander is in Finland is Willem-Anne van Bolderen. Willem-Anne, goedenavond. Hoe zit dat? Hoi, ja. Ze zijn erachter gekomen dat uh, Willem-Alexander uh, sinds de voorouders heeft. Dus Finland heeft nu ook een echte royal en wel onze eigen kroonprins. Want hoe zit dat dan? Prins Klaus, die, die zou inderdaad uh, Finse voorvader uh, hebben. Hè? Klaus, die stamt af van de familie Schlippenbach. En uh, dat is weer een uh, kleinzoon van Niels Toerenpojka, Bielke uit Porri En, ja, nog ja. Een, uh, en Eva Kustantuto, Hoorn. Uh, en dat is ook Finse. Du dus, uh, het duizelt mij nu even van wat namen achter elkaar, ik, maar ik, wat ik zeg kan, je, Erben? Ik kan me niet voorstellen <laughs> dat, dat die Finnen daarvan onder indruk zijn. <laughs> Nou ja, dat zijn ze wel, want uh, het is een van de weinige West-Europese landen die uh, geen uh, koningshuis heeft. Ja. De buren hebben het, Zweden heeft het, Noorwegen heeft het, Denemarken heeft het, maar heeft geen koningshuis. En ook heel weinig adel, of in ieder geval echt de Finse adel. En nu hebben ze zwaar een, uh, ja, een, uh, een koning geleverd. Maar is dat dan echt, ik bedoel, dat, dat staat in alle kranten en in alle bladen, is het echt groot nieuws? Er staat in alle kranten alle bladeren inderdaad en uh, oh, het, was, het was wel eerder ontdekt, maar het is dus nu uh, door de, uh, de boot naar buiten gekomen en in de nieuws gekomen. En als je uh, zelfs naar de Finse Wikipedia site van Willem-Alexander gaat, dan is het een beetje het enige wat op die site staat, dat hij van Finnen afstamt. En dat allemaal dus omdat Prins Claus uh, afstamt van, in heel erg in de verte van twee Finse adellijke families. Uh, ze zijn dus heel, echt heel erg gek, uh, koningshuisgek daar in Finland. Nou, ze zijn heel Vooral de Zweedse familie, maar ook de Nederlandse uh, koninklijke familie is populair. En dat is denk ik omdat uh, ja, een koningshuis hier ontbreekt. Ze ja. we hebben wel heel even, uh, toen ze onafhankelijk werden, in, uh, een monarch gehad. Maar dat is uh, niet helemaal goed gelopen tijdens de, tijdens de onafhankelijkheidsoorlog. Ja, wat is er gebeurd? Dus, nou ja, de, de, het was de, de, de conservatieven tegen de, tegen de socialisten. En de socialisten zeiden een, een koningshuis niet zo zitten. Mm -hmm. En ze hadden al wel een aardelijke familie uitgekozen uit Duitsland... die dan uh, de koning zou moeten worden. Mm -hmm. Maar dat, uh, ja, dat is uiteindelijk dat dus niet geworden. Het is een republiek geworden. En sindsdien hebben ze, smachten ze nog ergens in hun achterhoofd naar de monarchie. Ja, <laughs> en dan maar een Nederlandse. En dan maar een Nederlandse. Ja. Dus 30 april staan de Finnen ook met, met vlaggetjes te zwaaien. Ja, dat denk ik wel, ja. Dat, dat wordt hier sowieso op tv ook uitgezonden, live waarschijnlijk. Kijk, zo horen we het graag. All the way in Finland. Hm. Willem-Anne van Bolderen, dankjewel. Oké. Okay. Radio 1, het NOS-journaal. Van het iets voor half tien met Joris Dobnitski. De man van 24 uit Oosterhout, die gisteren zwaar gewond raakte bij een verkeersongeluk... is overleden aan zijn verwondingen. Degene die hem aanreed is nog steeds spoorloos...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 En de Edison-popprijzen zijn uitgereikt. De belangrijkste, beste mannelijke artiest, is Blauwzoen, Bij de vrouwen is dat treintje Oosterhuis. Beste nieuwkomer is Gers Pardoel. En Kane is de beste groep. Het publiek vindt Oceaan van Raccoon het beste nummer. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Radio 1, Willemijn Veenhoven, PNN Today. Zometeen probeert onze verslaggever wit rook te maken. Want dat lijkt heel simpel. Nou, dat valt dus nog wel tegen. Maar ook serieuze zaken over de paus. Want er is een grote kans dat de nieuwe paus uit Afrika komt. Daar hebben we het over. En wil je meepraten op Twitter, dat kan hashtag BNN Today. Of wil je van alles van ons leuk vinden op Facebook, dat kan facebook.com slash BNN Today. certam ondiem aptas Monus monspiterinum equa administrandum. Ja, zou liet de paus vandaag weten dat hij ermee ophoudt. Ja, en dan begint onmiddellijk het fijne gezelschapsspel wie gaat hem opvolgen? Nou, in de top drie volgens de boekmakers staan maar liefst twee Afrikanen. de Ghanese kardinaal Peter Turkson van 64 en de 80-jarige Nigerianen Francis Arinze. Stel het wordt een Afrikaan. Daar gaan we even over nadenken. Wat betekent dat dan? Nou, daar heb ik het over met Frank Bosman, katholiek en cultuurtheoloog. Eigenlijk nu keihard carnaval hoort hij aan het vieren te zijn. Maar hij is hier. Speciaal voor jullie. Speciaal voor, ja. En voor alle luisteraars. En voor Nieuwsuur, een klein beetje. En ook voor Nieuwsuur. Een klein, <laughs> ja. klein beetje. Klein een beetje. Maar goed dat je er bent. En uh, onze collega en uh, Afrika-kenner. Of kenner in ieder geval. Je bent er vaak geweest. <laughs> Ik dat zeggen. Wat een nee, ja. geweldige titel. Afrika-kenner. Nou, mm. Je bent ja, er voor hi. het Rode Kruis vaak geweest. En uh, ja. veel ja. Met, met, uh, gewoon met mensen daar gepraat. Dus wij kunnen jou er goed bij gebruiken. Um, Oké. Okay. Erik, jij bent daar nee, wat ik zeg, je bent er vaak geweest. Um, ja. stel, er komt een inderdaad een Afrikaanse pauze. Schets even hoe katholiek zijn ze daar überhaupt? Nou, ik zei straks al: ik heb uh, vanmiddag even een rondje gebeld naar een, uh, een aantal landen, waaronder uh, Ivo Ivoorkust en Kenia, en uh, in allebei de landen die, die overigens een end bij elkaar vandaan liggen zouden ze dat heel, heel erg prachtig vinden. Want je moet je voorstellen, wij hebben natuurlijk... wij, zeg ik even, als uh, Westerse wereld... zijn ooit met boten uitgevaren... en hebben met stok, zweep en wimpel... Uh, daar het katholicisme erin geramd. Om het me even heel, uh, niet subtiel <lacht> te brengen. Um, en daar, daar wordt in alle landen... Ik, ik heb nu 15 landen in Afrika bereisd... En, en op de islamitische gedeeltes na... wordt overal het katholicisme... met, met plezier en volle overtuiging beleden. En is de paus een groot voorbeeld op het moment dat er een, een, een Afrikaanse paus verkozen of gekozen ja. zou worden. door God, hè? Want hij wordt dat door God gekozen, pas goed. op. Ja. Um, dan. Uh, uh, en er zou dus in dit geval wit of zwarte zwarte rook. Ik <laughs> weet niet wat er dan uit de. Uit de, <laughs> um, um, uit de schoorsteen zou komen. Maar waarschijnlijk wit rook. Ja, wit rook. Dan denk ik, dan denk ik dat het hele uh, continent. tenminste het hele katholieke continent. net zo staat te juichen. als toen Obama president werd ja. van de Verenigde ja. Staten. terwijl Obama nog nooit in Kenia was geweest. En Frank. Um, uh, de, de, de katholicisme groeit in, in Afrika hard, volgens mij. De derde wereld. Ja. Maar uh, de islam groeit ook enorm in Afrika. Ja. Dus ik, ik kan me zo voorstellen dat, dat het voor de, de katholieke Afrikanen dat het wel een enorme, echt een enorme boost zou zijn. Als inderdaad, die, als inderdaad die Turks en de Bisschop of de, de, de Pauwse bingo is, die inmiddels uh, gaat winnen, dan, dan kan je er wel vanuit gaan... dat niet alleen heel Afrika op zijn achterste benen van vreugde staat, maar ook heel Azië en heel Zuid-Amerika. Uh, Zuid in de zin van dat er dus de overgrote deel van alle katholieken in de, in de wereld wonen, dus in die zogenaamde derde wereldlanden. En als de, de monarchie van de witte oude mannen, de Italianen en de Europeanen, een keer gebroken wordt, er komt een zwarte pauze op de troon van Petrus, dan zal, dat, dan zal de hele derde wereld zien als een, dat als een soort overwinning en ze zullen dat allemaal als hun pauze ervaren. Ja, Maar, jij zegt nou, maar net, ook terecht. Ja, maar ook terecht. Nou, ja, ook ja, terecht. Ik bedoel, ik, ik, wat ik zeg, ik reis, dan, als ik in Afrika reis, dan krijg ik ergens onvermijdelijk altijd de vraag, en dan zijn we het leuk een paar dagen met elkaar opgetrokken en dan krijg ik altijd de vraag, en Erik, waar geloof jij in? Wat is jouw geloof? En dan kom ik altijd met mijn humanisme over de, over de, over de brug. Dat snappen ze niet en dan, zo. Nou, dan kijken ze min of meer altijd een beetje teleurgesteld. En dan zeg ik, maar goed, ik, ik, ik, ben, ik, ik vind het prima als mensen in iets geloven. Als het in God is, dan vind ik dat ook best. Als het maar voor het, voor het, voor het goede is. Maar wat mm. ik straks zei, je moet je voorstellen... wij hebben het daar gebracht. En, en de, de, de, de meest trouwe volgelingen van het katholicisme... zitten op dit moment in Afrika, ja. in Zuid-Amerika, ja. in zuidoost azië en niet ja. meer in Europa. Dus ja. het zou ook heel terecht zijn als er vanuit die gelederen... Een, een nieuwe pauze ja, gekozen worden. Uh, door God, hè? Wordt net... door God, he, door door God <laughs> ja, gekozen. Ja, maar, ja, Dat ja, stapt okay. de humanist heel goed, dank je wel. Uh, Erik, ja, e goed, Erik ja. jij zegt net van, ja, een soort, een soort Obama-gevoel. Nou, we hadden het op de redactie even vanmiddag over... En dan staat er zo'n beetje te denken, ja, zwarte pauze, zwarte pauze. Ja, wauw, te gek. En, dat, hm. en wij zien het meteen als iets taboe doorbrekends. Maar, maar ja. de vraag is, is het dat wel? Is het wel zo, nou, als ja. het een zwarte pauze wordt, is dat wel iets om enorm naar uit te kijken? Want nou, in een pauze uit de is misschien ook wel heel conservatief. Mm. Nou ja, kijk, in, pr in principe zou het, zou het in zoverre taboe doorbrekend zijn... dat het nog nooit gebeurd is. Maar als je, nee, ik zeg net tot twee keer toe, gekscherend... hij wordt gekozen door God. En ik denk dat, dat de, meeste, de meest devote volgelingen... wat dat betreft op dat continent... dan wel Afrika of Zuid-Amerika te vinden zijn. Dus mm. op het moment dat dat gebeurt... dan zouden we misschien nog wel eens een rare uh, uh, pijp kunnen roken in het Vaticaan. Mm. Omdat we dan wel eens een hele gemotiveerde conservatieve yeah. Paus zouden kunnen kijken. Maar, maar want... oké, okay, maar concreet, wat, waar, waar zou dat, hoe zou, hoe zouden wij dat kunnen gaan merken? Nou, ik, ik, ik, heb, ik heb me altijd verbaasd om het feit dat. Kijk, wij in het westerse wereld. Uh, hebben ons de laatste zoveel jaar geërgerd aan het feit dat de paus eruit heeft gesproken over bijvoorbeeld zoiets als het homohuwelijk. of mm -hmm. uh, uh, hey, voorbehoedsmiddelen. Nou, dat zijn voor, voor, voornamelijk geboortebeperkingen of voorbehoedsmiddelen. is in Afrika en in Zuid-Amerika natuurlijk een heel heet hangijzer. Uh, uh, op het hele continent. Dus ik denk dat als een, als een Afrikaanse paus zich daarover uit gaat spreken. dat dat best wel. Dat is best wel spannend. Wat gaat hij daar in godsnaam over zeggen? Dus, zeker als het maar je, maar je bedoelt, is die, die is misschien nog wel conservatiever? Dat zou kunnen. Maar misschien is het ook wel een pauze. En dat hoop ik een beetje bij deze Ghanese man ja. van 64. Niet die van 80. Want die geloof ik niet uit Nigeria. Ja. Maar die van 64. Dat ik me voor kan stellen dat hij denkt. Ja, ik heb eens even goed naar mijn eigen continent gekeken. En voorbehoedsmiddelen. En geboortebeperking in combinatie met wat er nu op dit moment economisch in Afrika uh, gaande is. Zou er ja. wel eens voor kunnen zorgen dat we een wereldspeler zouden kunnen worden. En ik, nou ja, qua, qua ja. marketing en qua slimmigheid zou ik dat heel handig vinden. Frank, jij zit net enorm nee te schudden bij. Nee, heus niet nog. Nou ja, kijk of hij dan... nou conservatiever is of niet. Kijk, ook een Afrikaanse paus zal niet van vandaag of morgen gaan zeggen... voorwoensmiddelen, oké, okay, laten we dat met z'n allen eens gezellig gaan doen. Nee, maar het is wel, wel zo dat in Afrika natuurlijk de vaticaanse de soep... niet zo heet gegeten wordt als die in Italië opgediend <lacht> wordt. Dus je, jij krijgt waarschijnlijk wel een, een paus die snapt... dat het ideaal van Rome hoog en naastgevenswaardig waardig is... maar dat tegelijkertijd gewerkt moet worden... met de gebroken realiteit van elke dag... waarin er eenmaal de situatie niet ideaal is. Dus met de mond zou de man nog wel eens kunnen beleiden dat alles bij het oude ja. blijft. Terwijl in de laag die daaronder zit, eigenlijk in één keer een enorme hoeveelheid sympathie en ruimte komt voor allerlei zaken waar we nu nog als, als katholieken nog een maar ee maar even durven te denken. Concreet. Ik hoop het ook. Ja, ik hoop het ook. Even ja. concreet, ik bedoel, deze paus die heeft gezegd, uh, ik bedoel dat hij tegen condooms is. Nou ja, goh, jeetje, dat was niet echt heel spannend mm. en heel schokkend. Want maar hij zei er ook bij, zelfs dat condooms de verspreiding van AIDS alleen maar verergeren, vergroten. Als we even dat punt nemen. Afrikaan, hoe denk je dat dat zou kunnen uitpakken, Frank? Ja, kijk, nou zijn de pauzen natuurlijk geen medici. En soms uh, gaan ze zich over allerlei medische zaken uitlaten. Wat ze misschien beter niet zouden kunnen doen. Wat de pauze eigenlijk bedoelde, en dat vind ik wel even leuk om uit te leggen. Is dat hij ervan uitgaat, of dat zo is, is punt 2. Maar hij ervan uitgaat: op het moment dat je voorboedsmiddelen kan gebruiken. lokt dat uh, allerlei seksuele relaties buiten het huwelijk. Je uit. wordt er alleen maar nog promiscuer ja, van. Ja. Of dat, of ja. dat, of dat zo ik, is, is punt 2. Maar, twee, maar ik, dat bedoelde je. Ik kan het zeggen. Want uh, de, de, de, de, de, mijn vraag is dan: zouden de pausen de, de aankomende dat pauze dan misschien op willen houden... met het praten in dergelijke mystieke wijze... dat wij allemaal uit moeten leggen wat ze er nou eigenlijk mee ja. bedoelen. Maar dan beroof je mij je je van mijn werk. Ik zit, ik zit constant in studio's om pauze uit te leggen. <laughs> nou, ik vind je heel lief, maar Dankjewel. dat kan op dit moment even niet <laughs> Frank, even naar Europa. Stel je voor, het wordt een, een zwarte pauze, ja. een donkere pauze. Ja, graag. Um, Hoe zal dat in Europa vallen? Ik denk even aan Polen, waar ze nogal veel katholieken wonen... en waar ja. ze soms niet heel erg geliefd zijn, uh, gek zijn nee, op, op donker Nee, dat klopt. Nee, nee soms hebben ze daar wat last van, racistische reflexen? Ja. Dat, dat gebeurt soms wel eens zo. Dus hoe valt dat in Europa? Nou, ik denk, paus. nou ja, goed, wat uh, mijn collega hier uit de uh, Afrika-expert zegt, is natuurlijk <laughs> dat uh, God de hele tijd de paus uiteindelijk uh, kiest. En dat klinkt ja. een beetje als een, als, een, uh, als een gebbetje. Maar ik denk dat een hele hoop katholieken, ook Poolse katholieken, inderdaad geloven dat de paus uiteindelijk door God zelf, door de Heilige Geest, aanwezig op het conclaaf zal worden aangekozen. En als de Heilige Geest om wat voor reden ook besloten heeft om. Een zwarte, laat ik het dan maar zo zeggen. paus te laten worden. Dan zullen ze daar nou misschien een klein beetje tegenheugen. Maar ze zullen dat accepteren. Ja, omdat dat het omdat. Ik. Ja, en denk je, dat, denk je dat er een soort. Uh, uh, zoals wij, wij, maar in ieder geval veel mensen in, in Europa. Oh, Obama, de grote verlichter en taboe doorbrekend. Zou dat Change. ook? Zou dat een zou dat soort van een zwarte pauze ja, juist heel veel katholieken het, kunnen het, op aantrekken? Op het moment ja, dat we een zwarte pauze krijgen, krijg je wel een soort momentum. waarop inderdaad een hele hoop mensen denken: we zouden nu dingen kunnen veranderen. En dat zou ja, wel eens maar, de, de precieze samenstel van omstandigheden kunnen zijn. die het mogelijk maken dat er ook daadwerkelijk iets dat verandert. Ik, Frank, dat zou maar, kunnen dat dat gebeuren. Dat is een lieve uitleg. Ik, ik ga ervan uit dat op het moment dat, dat, uh, dat er een, inderdaad een donkere paus gekozen door God zou komen... Zeker. dan heb je, uh, heb je je erbij neer te leggen. En dat, ik denk ja. dat dat heel erg mooi gaat werken in Polen en in Wit-Rusland ja, en ik in dus. Oegrede. Dat bedoel ik dus. Dat hoop ik echt. Ja, want je hebt, geen, je hebt geen keus. Je kunt zeggen, ja, ik ben het er niet mee eens. Fuck it. God heeft het beslid, beslist en je hebt je er gewoon mee neer Soms is het zo fijn om katholiek te zijn. Soms is het zo <laughs> makkelijk. <laughs> Frank, de, de, de twee van de top drie bij de boekmakers zijn Afrikaan wat denk jij? Zit het er echt in? Nou, ik moet, we moeten ook niet vergeten dat er nog een Canadees tussen zit. Die, die zit Oulé oor, ja. heet. En die komt uit, uh, uit het Franse gedeelte van, uh, van Canada. En uh, die is prefect van de congregatie van de Bisschop. Een machtige man in het uh, Vaticaans bestuursapparaat. Dus die en die nog... moeten we niet uitgummen. Maar geen Europeaan dus? Nou, ik denk dat het gewoon een keertje tijd is... dat Europa gewoon even een stapje naar achteren doet. Ik uh, ja. gok op de genees. Gaan we voor. Ik ook. <laughs> jij ook. ook. Bingo. Bingo. En Marcella die heeft een heel andere zaak aan het hoofd. Ja, het is uh, spannend hoor. Drie gelijk in de derde set. Uh, Sijsling uh, houdt stand. Uh, speelt wel wat minder overtuigend dan in het uh, begin van de wedstrijd. Maar goed, dat is logisch. Het kruipt natuurlijk toch een beetje in je hoofd dat je toch best kansen hebt gehad in die tweede set. 4-3, 15-40 op de service van Songa, En dan moet je door. En dan krijgt Songa goede moed. Uh, maar het gaat uh, nog steeds gelijk op. Het is nu gewoon uh, hard werken. En vooral goed blijven serveren. Want dat doet Sijsling uh, wel uitstekend. Het staat regelmatig ACES. Het staat regelmatig goede services. Waarmee hij direct een punt afdwingt. Ja, en dat kan natuurlijk helpen. We zitten al halverwege die uh, derde set. En ik ik kan me die eerste set nog herinneren toen ineens die tiebreak zomaar naar Seisling uh, ging. En dat kwam een beetje uit de lucht vallen. Dus waarom niet in deze set? Staat nu 30-0 op eigen service. Drie gelijk dus in de derde set. Nog steeds alle kansen voor Seisling. Maar het zal toch wel moeilijk worden. Speciaal voor Erik Kortom en Frank Bosman. Heaven van de Mode. Heel mooi, dankjewel. Volgens mij moet ik gaan verkassen. Hè? Sometimes I sigh Special mode heaven. Het is vandaag precies 50 jaar geleden sinds de Beatles hun eerste album Please, Please Me uitbrachten. Nou, dat hele album namen ze in één dag op in de legendarische Abbey Road Studios. En te ere daarvan hebben een aantal grote Britse artiesten vandaag een nummer van dat album, Please Please Me, opgenomen in diezelfde studio's. De Stereophonics bijvoorbeeld, die zongen het nummer I Saw, I saw, her, stand, I saw her Standing There, toch? De Beatles die zongen het zo. Well, Het origineel dus van de Beatles en dit is dan de versie van de Stereophonics. Bijna hetzelfde, of niet, Erwin? Ja, gewoon hetzelfde, ja. <laughs> gewoon een koppenbandje nu. Nou ja, goed gedaan dus, zou je ja. kunnen zeggen. Uh, Soulzangeres Jo Stone die deed ook mee. En die kreeg een nummer van de B-kant van het album voor te kiezen. En ze maakten een eigen versie van Taste of Honey. Eerst weer even het origineel van de Beatles. Wild Wild De Taste of Honey van de Beatles en de Taste of Honey van Jostone. Stone. Doe mij maar die van de Beatles. Ja. ja, ja, ja. Nou, Ik heb het ook niet zo. En moet je ook niet aan komen. Komen. Dan... Later zo. Nee, nou ja, goed. Uh, ja. ja. Nou ja. Sommige zijn wel mooi. De laatste cover die ik voor je heb is gedaan door de Britse singer-songwriter Ian Browdy. Hij zong Do You Want To Know A Secret? Van het allereerste Beatles album, dus waar we het over hebben. De Beatles, die zongen hem zo. Whoa, whoa, Let me whisper in your ear. Say the Do you want to know a secret? En dan nu de cover van Ian Browdy. In Deze vind ik dus wel te gek. Ja? Ja was ja, slepend. Ik, ja. ik denk toch dat hij minder succesvol gaat worden dan de Beatles. <laughs> ja, denk je? <laughs> ja, denk het wel. Uh, we gaan het zien. <laughs> uh, goed, allemaal mooi dus uh, opgenomen. Al deze covers van het eerste uh, album van Please Please Me. Het eerste album van de Beatles. Wil je nog meer horen? Ga dan uh, naar de site van de BBC Radio 2. En wij twitteren de link ook nog even. At Today. Dan kan je het vinden. Radio 1. BNN Today. De pauze. Die is afgetreden. Het kan je niet ontgaan zijn. Of tenminste, die gaat aftreden. Ja, en dan komt er natuurlijk straks dat hele ritueel. Uh, gaan ze in conclave En dan komt er witte rook, zwarte rook. Dat wordt weer prachtig. En al die mensen op het Sint-Pieterplein... die gaan daar staan kijken, wat gaat het worden? Het is weer een prachtig ritueel. Maar wij dachten, ja, die rook, hoe doe je dat nou eigenlijk? Robert-Jan, onze eigen redactiepielman. Yes. Yes. <laughs> ja, je hebt je erin gespecialiseerd vandaag. Je gaat live voor ons testen hoe, hoe makkelijk of moeilijk het is... Om witte rook te krijgen. Waar ben jij nu? Ja, ik sta op uh, de parkeerplaats en uh, ik weet niet welke auto nou voor jou was. Was het nou die Cabrio? <laughs> nee, nou ja, goed. In ieder geval, uh, we gaan uh, het op de ouderwetse manier doen. Zoals ze, zo uh, ze dat uh, vroeger deden, voor uh, 1500 nog. En dat is namelijk met stro. En ze gebruikten natte stro om uh, zwarte rook te creëren. En uh, droge stro om witte rook te creëren. En ik ga nu de natte stro nou ja, proberen aan te steken. Heb je een goede aansteker van nodig, Robert Jan? Ja, ik heb zo'n uh, gasbrandertje. Ja. Maar <laughs> het werkt uh, niet. Het, uh, nou ja, wel, gaat hij. Wacht even. Kijk, kijk. Daar komt hij. Dan gaat de vlam erin. Dan ga ik meteen eventjes naar de, de, witte, de witte toe, de droge stro. Ik kom er bij die zwarte. <laughs> nou, het is legendarisch dit. <laughs> Want er gebeurt helemaal niks. Oh wacht. Ja, kijk, daar gaan we. Nou, het begint nu te branden. De stro, uh, het gaat, kijk, dat droge, het gaat, dat gaat natuurlijk wel. En ja, inderdaad, ja, we het. inderdaad, ja? droge stro, daar komt witte rook vanaf. Kijk, het is helemaal niet zo ingewikkeld. Het is helemaal niet moeilijk. Nee. En uh, ja, die natte, die is natuurlijk gewoon uit. Want dat hadden we iets te nat gemaakt waarschijnlijk. <laughs> ja. Maar goed. Kortom, hoe moeilijk kan het zijn? Witte rook vanuit Hilversum. <laughs> witte rook vanuit Hilversum. Uit ge, gewoon vanuit de dierenwinkel, die stro, geloof ik. Misschien ja. doen ze dat daar ook zo in het Vaticaan. Robert-Jan, onze de redactie pyromaan, dankjewel. Evelien Redmeijer, goedenavond. Goedenavond. In Vaticaanstad. Um, ja. Wij waren even benieuwd, hoe is het daar nu? Is het helemaal vol met mensen daar? Nou, ik moet je ten zeggen, het, het is wel zo dat het hier echt ziet. Dat is een behoorlijk spooky gezicht om uh, weer en bliksem uh, om het, uh, op het simpieten te zien... Uh, ...om de Sint-Pieterskerk. Uh, er zijn wel wat belangstellingen op afgenomen, maar hier zijn eigenlijk altijd toeristen. Maar uh, de mensen die echt, uh, uh, en dat zijn er veel in Italië katholiek zijn... ...die zijn toch even een kijkje komen nemen. En, uh, ik heb ze gevraagd wat hun eerste reactie was. En ze uh, vinden het eigenlijk heel vreemd, want dit is heel ongebruikelijk. Hè? Normaal uh, ben je paus tot de dood. En uh, iedereen kent nog wel de beelden van alle mensen met kaarsjes ...die dan wachten tot uiteindelijk hey, de paus overleden. Dat, dat, ja, het lijkt wel een soort manager die nu aftreedt. En uh, ja, de emotie, uh, die is er nog niet echt bij mensen. Hij is ook nog niet zo heel lang paus. Hij is ook wat harder, hij heeft af en toe wat zacht gezegd, dingen uh, over uh, homo's gezegd. Dus uh, hij is nog niet echt in de harten van de Italianen gesloten, zullen we maar zeggen. Maar iemand anders zei, uh, nou ja, ik het eigenlijk wel les hebben. Hè? Eigenlijk nog een onzin uh, dat je moet wachten tot je helemaal niks meer kan, dus dat je ja. dood bent. Hij zegt, ik kan dit niet meer goed uitvoeren, ja. ik kan niet meer reizen. Ik geef, uh, ik geef het stokje door. Nee, dat is, dat is natuurlijk reactie. de reactie die je wel, wel vaker hoort. Waar ik even benieuwd naar ben, heb je al mensen gesproken die een voorkeur hebben voor een nieuwe paus? Niet dat ze er niet aan hebben, nou, maar. Uh, de meeste jongeren die ik heb gesproken. zou het eigenlijk wel leuk vinden als er nu een donkere pauze zou komen. Ja. Dat... Uh, maar ja, dat is, dat is nog maar even afwachten. Dat wordt weer, uh, zoals je net al zei. eindeloos in conclave achter hele gesloten deuren. Uh, en via dus ja, een heel ingewikkeld Grieche systeem wordt er uiteindelijk een, een paus betaald. Maar uh, ja, de hoop. Twintig uh, die ik sprak. die erop afkwamen. die hopen op een. Uh, en uh, wat exotische keuze deze keer. Ja, we hebben het er net uitgebreid over gehad. En uh, in de, op de top drie van de boekmakers staan twee Afrikanen. Namelijk uh, de Turkse, de Ghanese en Arinse, de Nigeriaan. Dus het zou heel wel kunnen. We gaan het zien. Kijk aan, daar moet je dus je geld mee opzetten. Ja, <laughs> precies. Of juist niet, want dan... Uh, nou ja, goed. In ieder geval, of, de, of die twee, of, de, of was het de Canadees? Canadezen? De Canadezen. Ja, de Oulet. Dankjewel, Evelien Redmeijer. Zometeen... Even tennisen, en we gaan eens kijken hoe het staat uh, met de jacht op die ex agent in L.A. Never wake Can feel it on the ends of my fingers taste it on the tips of my teeth So you see why I never sleep. I get no sleep I can't get no sleep, don't know why I can't get no sleep, don't know why I can't get no sleep, don't know why Spend my night shooting at the stars It's a long shot, but it's working out so far So I spend my night shooting at stars I never get sleep Hoor je met sleep. Snel even naar het tennis. Het is spannend hè? in Rotterdam, Marcella. Ja, want Sijsling uh, was in de tweede set vijf punten verwijderd van de winst. Nu zit hij er twee punten vandaan. Vijf-vier voor Sijsling in de derde set. Het gaat op surf. Songa serveert, maar het is moeilijk voor de Fransman. Het is voor de tweede keer juice. Daar komt de service, de rally, de voorhand van Songa gaat uit. En ja, dan wordt het uh, matchpoint uh, voor Sijsling. Um, ja, de vraag is of we dat nog even kunnen afmaken. Nou, Ik hoor het wel van de regisseur. Want ja, dit is natuurlijk uniek. Nou, we gaan gewoon door. Uiteindelijk komt het publiek in de hooi los. Want wat zei ze eigenlijk? Mat geweest. Misschien ook wel een beetje verbaasd. Want ja, Tsonga, de grote favoriet. En dat is eigenlijk Igor Sijsling die het zo goed doet. Daar komt de service, die is goed. En de return ook. De forehand is een winner. Wow, niet alleen een winner, een streep van Tsonga. En dan wordt het weer juice en dan gaan we hier nog eventjes door. Het is dus een matchpoint geweest voor Sijsling. Maar het is nog steeds niet afgelopen. Vijf vier Sijsling, derde set. We gaan het uh, horen het afloopt. Snel even nog naar uh, Los Angeles. De politie daar is nog steeds bezig met die klopjacht op Christopher Doerner. Een ex-politieagent, die werd een paar jaar geleden ontslagen bij de politie... en houdt zijn oud-collega's daarvoor verantwoordelijk... Op zijn Facebook bedreigde hij meer dan twintig mensen met de dood. Maar Daar heeft hij er al meerdere van neergeschoten. En vandaag wordt bekend dat degene die de gouden tip heeft om doornen op te pakken... die krijgt 1 miljoen dollar. Stijn Husting zit in New York en die volgt het verhaal voor ons. Stijn, goedenavond. Goedenavond. 1 miljoen dus voor de gouden tip. Eh, dan, dan ontstaat er natuurlijk een, een enorme klopjacht... voor zover die al niet ontstaan was, lijkt mij. Ja, je zou natuurlijk wel verwachten, die 1 miljoen dollar. Dat is ook echt een recordbedrag in de van de politie in Los Angeles. Maar uh, het heeft tot nu toe nog helemaal niks opgeleverd en uh, afgelopen donderdag ontstond, uh, ontstond inderdaad een enorme klopjacht met duizenden agenten op uh, Chris Borner, deze agent, of oud agent. Inmiddels zijn er nog maar 25 agenten uh, naar hem uh, op zoek. Uh, dus het laat ook wel zien uh, hoe radeloos de politie is. Ja. We hebben namelijk echt geen idee waar deze man is. is een uitgebrande auto is wel gevonden ja, zijn uitgebrande auto, zijn vluchtauto is teruggevonden in een uh, skigebied van 160 kilometer bij Los Angeles vandaan. Uh, dat heet Bear Mountain. Uh, daar is het uh, afgelopen weekend ook nog eens een keer gaan sneeuwen. Dus als er al uh, verse sporen van deze man waren, dan uh, zijn ze inmiddels ook niet meer te traceren. Dus dat maakt het alleen maar lastiger op. Nou, hij heeft natuurlijk hij heeft al meerdere uh, mensen neergeschoten. Er zijn er twee overleden geloof ik. Nou, er zijn drie dodelijke slachtoffers. Ja. Dus hij heeft uh, de dochter van een politiechef uh, doodgeschoten die hij verantwoordelijk houdt voor zijn ontslag en ook ja. haar man. En hij heeft later uh, op verschillende uh, agenten in, uh, en rond Los Angeles geschoten en een ja. van die agenten is inmiddels ook overleden. En dan staan er nog een hele hoop op, zijn, op de rest van zijn lijst. De politie is hem inmiddels zelfs aan het zoeken met drones, maar nog kunnen ze hem niet vinden. Exact. De, uh, wat ook nog wel uh, opmerkelijk is, is dat uh, uh, in dat manifest op Facebook, waarin hij al die mensen met de dood bedreigt, ja. uh, daar uh, maakt hij ook uh, verschillende Amerikaanse sterren complimenten. Stijn, uh, ik ga dus, je even onderbreken, want we gaan even naar Tennis. Marcella. Ja, het is uh, geweldig. Zeiseling verslaat Jovi-Fried Tsonga. Hij is raak op het tweede matchpoint. Het wordt 6-4 in de derde set voor Igor Zeiseling. En wat heeft die man een geweldige wedstrijd gespeeld. En eindelijk kwam het publiek los hoor in die laatste twee games. En wat een temperament bij Sijsling. Normaal de rust zelf, de kalmte. Maar wat heeft hij een stappen gezet het laatste jaar. Dag en nacht verschil. Een jaar geleden in Rotterdam, toen was het allemaal net niet. En vandaag is het allemaal net wel. Overtuiging, brutaal. Uh, service volley, gewoon heel erg sterk. Slaat die Jovi Zonga eraf, die echt niet slecht speelde. Misschien niet top, maar gewoon een hele prima wedstrijd. En Sijsling wint. De grootste verrassing in het toernooi al meteen op de eerste maand. Bnm Today. Willemijn Veenhoven. Stijn Hustings, het verhaal uit New York, was wel zo'n beetje af. De man is een ex-politieagent en weet zich goed dus hoe die uit handen moet blijven van andere agenten. Einde van de show. Ik geef nog even het laatste woord. En dat geef ik als eerste aan de Groningse burgemeester Peter Reminkel. Hallo Willemijn. En weer ligt er ijs op onze vijver. Een sneeuw in de tuin. Laat het nu heel snel gaan vriezen, zodat we nog even op de schaats kunnen. Het, het kan nog. Of laat het anders, wat mij betreft, ook snel lente worden. Onze kip heeft een eerste ei weer gelegd. Ik zie al blaadjes aan de rozenstruik komen. Kijk, daar word ik nou gelukkig van. En dan sportcommentator Even de Nabel die blikt terug op de wedstrijd PSV-Vitesse... en op één speler in het bijzonder. Hé, hey, Gossie Willemijn, heb jij ook zo genoten van die Wilfried Boni zaterdagavond bij Vitesse... Terug uit de tropische hitte en dan in de kou van Arnhem en dan twee doelpunten maken. Ja, nee, je hebt natuurlijk genoten van die gespierde benen van hem. Die dekselse niet toch. <laughs> ja hoor, Evert? En tot slot ontwerper Hans Eubink. Hey Willemijn, vanochtend was ik nog in Amsterdam en nu zit ik in Parijs. Ik kom hier al 32 jaar om de collecties te maken en ik ga nu aan de slag met de zomer 2014. Het is een beetje mijn tweede thuis hier. Ik laat de Eiffeltoren voor wat hij is, de Sacré-Cœur zie ik helemaal niet. Maar ik loop een beetje rond in Le Marais. Daar waren ik met één van de prijzenaren. Heerlijk. Dat was een BNN Today. Zometeen meer vanuit Rotterdam, waar Sijsling dus daar voor die waanzinnige verrassing zorgde. Erwan, dankjewel. Ja. Ja, dankjewel. Ja, dankjewel.